Ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Schelde in Vlaanderen is een Nederlands vrachtschip gezonken. Dat schrijven Belgische media. Het zou gaan om een binnenvaartschip van 50 meter dat volgeladen was met bakstenen. De kapitein van het schip wordt vermist. Er is nu een zoekactie naar hem bezig. Al is dat wel lastig omdat er een sterke stroming staat. Voorlopig mogen er geen andere schepen langs. Een Nederlandse bruiloft in Cambodja is uitgelopen op een drama. Een dronken bruiloftgast kwam in een auto aanrijden en verloor de macht over het stuur. Het stel raakte daardoor gewond, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Op een video is te zien uh, dat de bruid voor een gebouw staat om gasten te ontvangen voor de receptie. En plots komt er een auto op haar af die haar schept... En was door de deur van het gebouw heen rijdt. Nou, dat, die auto die eindigt dus uh, op die receptieruimte. Eerder melden lokale media nog 13 gewonden, maar dat blijkt niet zo te zijn. Het Nederlandse stel moest naar het ziekenhuis, maar ze maken het naar omstandigheden goed. Een museum in Seattle, in Amerika, heeft alle verwijzingen naar schrijfster J.K. Rowling uit de Harry Potter tentoonstelling gehaald. Het museum zegt achter de transgemeenschap te staan en noemt de opvattingen van de auteur superhatelijk en verdeeldheidzaaiend. Of de wijzigingen voor altijd zijn, weet het museum nog niet zeker. Met al die regen de afgelopen tijd lijkt het wel herfst. maar Het is natuurlijk nog zomer. Maar in de bossen zien natuurliefhebbers al verschillende soorten paddenstoelen. We zijn hier net twee meter naast het pad en we zien de eerste paddenstoelen al. Iedere dag hebben we buien gehad, waardoor langzamerhand uh, ja, komt al dat water komt in de bodem terecht. En het paddenstoel, ja, die, die, die zwampvlok die onder de grond zit, die zuigt al dat water op. En die stuurt je eigenlijk naar zijn, naar zijn vrucht toe, waar eigenlijk een paddenstoel is. Ja, en die komt dan uh, boven de grond uit. Wie de paddenstoelen wil zien, moet er wel snel bij zijn. Door de hoge temperatuur zijn ze nog een paar dagen mooi. Daarna rotten ze weg. Dan nog het weer. Af en toe wat gesputter, maar ook genoeg zon bij een graadje of 19. Morgen eerst veel zon in het noorden en oosten een buitje. S'avonds trekt het overal dicht en gaat het weer regenen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Want er staat een kapotte vrachtwagen bij Hoogmade. 9 kilometer file, daar met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En 5 minuutjes op onthoud bij Amstelveen Stadshart. Tot de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Schiphol Airport rijden geen sprinters. Komt door een aanrijding en het duurt waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag.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 ...elke derde uur van de Standpoort op zaterdag... ...begonnen we met een lekkere single uit de jaren 80. Johan, de 3 Degrees en de Hef I Need. Altijd leuk, hè? En Ik ben met uh, vinyl... Je kan het niet laten, hè? Je kan het niet laten. Nee, het is Ja, leuk, het uh, ja, ja, ja, ja, ja. spelen. Je de Heaven I Need van The Three Decrees ja. uit 1985, uh, Benno. Leuk. Leuk, toch? Ja, zeker. Zeker, nou, derde uur, wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, we gaan uh, straks eens bellen om um, uh, kwart over met of in Studio BVW Om eens even te kijken hoe, uh, of de Red Bull-trucks uh, er nog staan, want... Uh, ja, hij wil er wel uh, eentje de zaak hebben. Ja, dat denk ik ook wel. M met name nou, de geen trucks, maar de inhoud dan. <laughs> ja.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 dus wat wel weer het ook is, het gaat gewoon lekker door. Zeker, we hebben het over Standfort Alive. Ja, precies. Morgenmiddag op het strand en de hele avond door, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Lekkere dansbare muziek. Zo is Aller. dat. En, je nou. kan. en gratis natuurlijk. Zeker, nou ja, heel veel gratis. Vanavond ook Harry Slinger. Ja. Drukwerk. Op het gasthuisplein Drukwerk. Ga maar gezellig even genieten daar inderdaad van de oude hits van uh, drukwerk, waaronder je loog tegen mij.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 And found it under them, and then he's away. Will I watch to change your style from a playboy to a child. The little love like new toys, playing house like girls and boys. that's love calling. There ain't no way that you can fake it. Well, that's love calling. There ain't no way you can escape it. Well, that's love. Calling. She's too fast. Broken homes and empty pockets and her weight. She gone from a lot to grief, you see. Only cared that she was free. Pretending to love, but was a genuine faith. And when I watched him change her ways, she was totally amazed. How he loved her with such ease. like the life of summer breeze. That love calling. Ain't no way that you can fake it. Well, that's love Snuck on Dat zeker Benno oh ja. onze luisteraars, uh, kunnen wel we blij maken met uh, dit soort muziek. Oh. Een beetje RB uit uh, Amerika, de Call weathers. And that's what love calling, een uh, nieuw single oh, how de gaten uit zo. Uh, RB, dat staat voor Rob Be en Benno muziek. Ja, <laughs> Rob en Benno <laughs> muziek. <laughs>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 Zitten, ja, dat de is de ieder hoef? jaar daar uh, oh. in uh, Egmond uh, aan de Hoef. Het okay. is al heel oud uh, dat ze dat uh, deden. Ja. En, uh, een ja. grote dorpsfeest in uh, Egmond ja. aan de Hoef. Het lijkt me zo Zit, uh, saai om naar te, te kijken. Paul, ja. zitten. Ja. achter elkaar gaat dat door. Ja, ja. Nou, we gaan niet naar Egmond aan de Hoef. We gaan nee. zo dadelijk naar uh, Beverwijk. Studio Beverwijk. Is wel die kant op trouwens. Daar ja, al. daarom. Stilterzucht.nl Ja, oké. Okay krijgen we een nadeusje van Madonna. eens Even kijken of we uh, mijn collega Benno Veug een beetje te gek kunnen maken. Oh? Uh, oh ja, oh nee, dat doet hij weer. <laughs> nou, hier kon je niet meer, hoor. Get Roof, You're the Inderdaad, uh, Madonna. CFM, ja. Race Radio, Pit Report... En uh, zo is het, ja. we gaan weer naar Studio B in Verwijk. Ja. Rendel Lossen, goedemiddag Rendel, welkom goedemiddag. in de uitzending. Goedemiddag, ik heb gezien dat je een of andere mummy uh, liet uh, zingen. Dat is helemaal goed zeg, uh, tegenwoordig. <laughs> de mummy? <laughs> <laughs> de mummy, ja. <laughs> Get into the groove. Zeg, ja. zeg Rendel, kan jij nog met de auto bij de zaak komen? Want ik heb begrepen dat Red Bull heel Beverwijk heeft volgeparkeerd. Is dat zo? Ja. we een hand ja, nee. Een paar uh, Formule 1-auto's hebben nee, nee. jou in de buurt, uh, Rendel. Nou, oh, dat zijn is, is een paar lopen waarschijnlijk. Ja, nee. nee. Nou, gezellig. Ze staan allemaal bij uh, Buko. Bij Buko. Heel en, veilig. Ja, heel daar veilig. Daar in Beverwijk. En, uh, dus... okay, ja, dat is wel, buco is wel meer, uh, wat noordelijker. Uh, ja, precies. Het is dus uh, uh, aan de andere uh, kant uh, van Beverwijk. Onder de rook van Tata Steel. Uh, ja, precies. Ja, uh, ja. ja, ja, ja. Zeg, Renold. Ik uh, mij hoor. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Um, volgend jaar geen Formule 2, geen Formule 3 in het voorprogramma van de Nederlandse Grand Prix. Um, dus? Dus? Dus, jij schreef, dus bel mij maar. Ja. ja, bel mij maar. Ja, want... Ja, waarom niet? Moet het luisteren? Als het publiek vermaakt moet worden, heb ik wel een paar leuke historische auto's om de boel te vermaken. hoor dan ja, ja, kunnen we ja, ja. Daar, uh, Dan kunnen we daar gewoon, uh, als we mogen, gewoon 55, 60 auto's aan de stad gooien. Van de Young Touring... 20,000 eentje, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. En dat allemaal van de Young Touring Car Challenge. Uh... Ja, van, van onze uh, komhoor, ITCC, de Young Touring Car Challenge. Dat is natuurlijk allemaal auto's uh, van haar gebouwd voor 90. En daar hebben we natuurlijk, nou het weet je, heel speciale auto's rijden. Ja. Ja, en als we het dan een beetje lawaai wil hebben in plaats van die heb die tegenwoordig rijden, heb ik wel ...op ja, ik zeg... ...Zandvoort, uh, ze mogen me bellen. Ja, ja, ja. Ja, ja wat leuk. Ja. En, nou, uh, en jouw volgers op Facebook... ...die, uh, nou, die zijn het er... Uh, ...ik zie hier... Uh, ...jaar in uh, hoofdletters. En hebt uh, je, je hebt wel vrienden meegemaakt. Uh, ja, en... nou, nou, dat, dat is alleen maar goed. Ja, maar ze kennen natuurlijk... ...een hoop van die volgers kennen de klasse... ...en die weten wat voor leuk stadsveld we altijd hebben. Ja. En dat we daar uiteindelijk ook gewoon... Uh, helemaal los bij kunnen gaan. Dus uh, ja, uh, als ze vermaakt willen worden, als ze vermaakt willen worden, zou ik zeggen, doe een belletje. Ja, precies. <laughs> ja, dus, precies. Uh, moeten ze ons niet om acht uur laten rijden, want dan is er is nog niemand. Maar nee. uh, dan zeg ik wel van, jongens, dan komen we niet. Ja, maar, ja. Uh, ja, weet je, er is al wel ingevuld geworden door een van de vier klassen, het is natuurlijk echt helemaal via evenement, dit, via evenement, dat. Dus er ja, ja. Uh, zou wel wat van gaan komen, maar ja, ik vind het apart, want ik vind eigenlijk wel de Formule 2 en Formule 3 horen in het ja. programma van de Formule 1. Dat hoort daar gewoon thuis. Waarom zouden ze dat uh, Gestapt heb, hebben. Geen idee. Ik heb geen idee. Nee, nee, nee, nee. Geen idee, Want dat is in feite ook gewoon. Nee, zeker zeker ge, uh, De Formule 2 GP2 is natuurlijk een prachtige klas. We ja. zijn allemaal jonge wolven. Uh, ja. Daar is elk gasprietje een gaatje. Dus er gebeurt er elke een keer wat. <laughs> ja, dan heb ik zoiets van. Uh, ga maar door. Maar ja. ik, heb, ik, ik heb geen idee wat de gedachtegang hierachter is. Moet, uh, het, kan me niet, met, uh, het lijkt niet dat we dat met geld te maken heeft. Maar nee. je weet het nooit. Uh, Wordt zo'n evenement ook niet uh, behoorlijk uitgehold hiermee?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 ja, ja. Dat als je dan zeggen, ja we hebben te weinig plaats voor dat soort dingen ook op het pelk neer te zitten, Nou voor mij een paar aan de andere kant van zand wordt. Ja. Op een verkeerd terreintje. Maar uh, ja, joh, dat hoort er wel een beetje bij, vind ik. Dus, uh. Ja, het is echt komt, zonde de, dat dat uh, weggaat. Misschien komen ze met een hele mooie oplossing. Misschien komt het een dat we allemaal zeggen, wauw. wauw wat, wat, wat, wat je, joh, we hebben altijd nog de formule, de, de, die, die, die witkar die rondrijden was ook maar race, Dat kan ook nog hè, die, die, die elektrische formule auto's. Oh ja, ja, ja. Of we krijgen de IndyCar natuurlijk. Tuurlijk is hier. Nou, dan uh, dat, dat, dat denk ik niet. omdat het is meer spektakel tijdens het race dan de Formule 1. Dus, <lacht> dan hebben we echt een probleem. Nee, nee, nee. Uh, nee ik denk dat, dat, dat de Formule 1 dat weer niet goed vindt. er moeten wel ook een klasse zijn die natuurlijk wel veel, veel minder is. Maar ja, even heel eerlijk. Even om een reclame te maken. Als wij uh, met het ITCC komen... dan uh, denk ik dat wij spectaculairer zijn dan de Formule 1. In ieder geval meer lawaai maken. Dat maar, is absoluut. Voor de mensen die uh, ITCC uh, aan het werk willen... Dat is uh, volgende week, dacht ik, hè? Aarzel. Ja, Assen hebben we onze vier eten racekartje aan het rijden tijdens de Jazz Racing Days. En dan in september zitten we met, uh, met de Commodore we ITC weer op asje tijdens de GP Classic natuurlijk daar. Nou kijk, dus dat uh, is twee keer Asser. Het grote historische evenement, we gaan twee keer achter elkaar doen. Ja, dat is ja. Bij voor me dit ja, keer. Gelukkig Ja, wel. ja lekker. Het is ja. een hoop reizen. Ja, uh, hoop reizen. Ja, maar daarna gaan we weer naar Dijon. Dus dan gaan we weer ver weg. Oh, ja, ja, ja. ja. Uh, we, we reizen toch wel door Europa heen, hoor. Dat gaat wel door. zeg, Rendel uh, vandaag uh, in, bij de collega's van Goedemorgen Zandvoort... Uh,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 ja, die zeggen wel, dit de, de, de jongetje heeft gewoon heel veel talent, ja, en, maar er zijn natuurlijk meer hè, die uiteindelijk er toch niet geworden zijn, noemen, ja, ja. die het talent hebben en uh, de, toch, toch niet komen waar je moet komen, daar kunnen we het ook tientallen van opnoemen, maar... Je moet ook geluk hebben hè? Je moet ook een beetje geluk hebben, maar ja. ja, kijk, met een naam als Lammers en een, uh, een papa die je toch ook wel allemaal gewonnen heeft uh, als vader, ja... ja dan, dan weet je, elke generatie van allemaal uh, uh, papa's, we hebben ook een paar trees, uh, je hebt uh, piquette uh, je hebt allemaal van dat soort jongens uh, die allemaal een beetje aan het kijken zijn. Uh, dezelfde generatie van die oude kruis, die lopen een hoop van die jongen lui, die zitten op, op de circuit. Allez, zie je natuurlijk in Japan uh, diverse plekken. Ja, we hebben papa Strol nog uh, natuurlijk. Ja, papa Strol natuurlijk. Ja, nou papa's Strol, uh, die heeft wel een centje zullen zeggen. <laughs> Zeker weten. <laughs> dus uh, die, die kleine Strol, die hoeft ze niet zo heel veel zorgen te maken. Ja. Ja, nee, maar ik heb wel zoiets van... Er zijn ook moment best een generatie van uh, zonen van coureurs. Uh, ook oud-coureurs. Die uh, Christensen bijvoorbeeld. is natuurlijk ook Tom Christensen uh, ook bezig. Ja, zeg ik wel, Dat zijn wel de nieuwe generatie rijders. Dat ja. moet je wel zien. Kijk, ook max moet op een gegeven moment een krijgen. Dat ja, moet je wel ja. zien. Uh, nog even over René Lammers. Uh, de, de, de, vanochtend werd uh, gezegd dat uh, René uh, vanaf de kart naar de Formule 4 gaat. Um, ja. Ik had er eigenlijk ook nog nooit van gehoord, Formule 4. Maar, uh... Nee, 4. Formule 4 is de oude Formule Ford, zo moet je zien. Oh, Oké, okay. Dat is Wel oh, wat okay. ja, ja. Heel makkelijk autootje, nee? heel veel afstellen, heel goed team om je heen krijgen, want er zit, je kan zo'n Formule 4 echt mega afstellen en uh, daar leren ze echt gewoon de techniek van een formuleauto. Ja. Uh, ik vind het een waanzinnig mooie klasse, echt een waanzinnig mooie klasse. Okay. En uh, dat is eigenlijk wel gewoon toch wel high-tech autosport in het klein. Okay. Het is niet meer zo'n Formule Fort waar iedereen kon rijden en we gaan er al voor. En je ja. een beetje talent dat er even aan. Uh, daar gaat toch uh, heel veel met de engineers, data. Wat je natuurlijk later in de hogere regionen uh, toch wel nodig hebt. leer je daar gewoon heel erg omgaan. Ja, ja, ja. uh, ik heb geen idee, geen idee of ze al een team hebben gevonden. Er zitten een paar hele goede teams in. Ja. Je hebt ook verschillende kampioenschappen in. He. Je hebt een regionale kampioenschappen in Spanje, Italië, uh, Duitsland geloof ik. Uh, en die gaan ook wel uh, door Europa heen. Je hebt in Den Denemarken bijvoorbeeld, waar al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 Ja. Moe, uh, en uh, vanuit de karting uh, geen slechte zet. Absoluut niet. Absoluut niet. Ik zat uh, eigenlijk... Uh, de naam die vanochtend door uh, mijn hoofd ging was uh, Frits Amersfoort. Ik denk uh, de Hollanders bij de Hollanders. Uh, ja, nee, maar Frits zit in die, die lager gegeven. Die zit blijkbaar een stapje hoger. Ja, ja. Die, Formule 3 toch? Ja, Formule 3. Dus je ja. hebt uh, toch wel even een uh, stapje hoger. Dus, ja, ja, ja. Uh, uh, nee, Frits... Uh, Frits ja, de volgende stap, zullen we wel weer zeggen. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, ja, ja. Ik bedoel, ja, het, uh, Verstappen zat tenslotte ook bij... Uh,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 uh, dat uh, Max natuurlijk met eigen race team zullen gaan komen. Nou, daar wil ik net over beginnen. Ja, en misschien uh, ook wel dat hij... Uh, dat, dat staat voor 2024, 2025 20, op de kalender. Uh, en misschien gaat hij ook weer in de formuleklasse wat doen. Uh, ja, dan, die, als je iemand nou ook meenemen, is die het wel natuurlijk. Ja. Maar waarom gaat uh, GT3, Begreep ik? gt wat, ja. ja wat, wat is dat voor een klasse? Ja, toerwagenklasse met uh, dikke auto's. Oh. En uh, heel dikke auto's. Heel ja. dik dikke auto's. <laughs> heel dikke auto's. Vergeleken uh, met de uh, NASCAR of zo nu Nee, Het zijn Lambo's, het zijn Porsches, het zijn allemaal dat soort wagens. Ja, ja. Is, uh, dikke, dikke auto's. En uh, uh, heel mooi kampioenschap. Uh, ik noem het wel een beetje voor de uh, uh, mensen met iets te veel geld, zullen we maar zeggen. Hij okay. natuurlijk heel veel amateurs mee, maar ook heel, uh, tegenwoordig steeds meer professioneel jongens. Oh. En vergis je niet natuurlijk dat uh, buiten de Formule 1. Uh, uh, in principe, uh, Max heeft natuurlijk al een beetje zijn eigen speelparadijs met een hoop Porsches. Waar ze regelmatig met vrienden op het circuit rijden. Oh, ja? oh. Dus ik denk ook een beetje dat het daaruit is onder, door, door ontstaan. En, oh, ja. Dus die, die huren dan met vrienden een spie af. En dan, dan gaan ze gewoon lekker met een de paar de Porsche GT3's rijden en dat soort dingen. Ja. Als je dat wel gewoon al wel doet, dan ligt je hart er natuurlijk ook wel een beetje. Ja, en dan is een team, team die kant op natuurlijk heel snel geboren. Of ja, hij het ja. daarop gaat pakken of dat hij een ander team overneemt... of het helemaal zelf gaat doen, ik heb geen idee. Maar hm. dat, dat zal de toekomst wel brengen, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Nou, is dus, ik denk wel dat iets met Red Bull erachter gaat zitten, denk ik. Oh, ja, ja, ja tuurlijk. Ja, dat zijn ze grote ja. vrienden, hè. Dat zijn grote vrienden. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En uh, Red Bull heeft volgens mij al een paar auto's in het GT3-kampioenschap in Europa uh, oh. rijden. Dus uh, oh, okay. een paar van die auto's.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 Oké, okay, uh, nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. En, uh, uh, we gaan je volgende week... Ik, doe, ik moet ook een beetje dromen. Uh. Ja, tuurlijk tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Droom lekker door, mijn uh, Ja, dat ja, ja, ja, doe ik ook hoor, doe ik ook. Zeker. Nou, nou, ja. Dank je wel weer voor deze week in ieder geval. Ja, en uh, mocht je een Formule 1 auto willen hebben, dan... Uh, hij staat dus uh, bij, Buco. bij Buco. Ik heb de trailer bij me, dus we kunnen hem even gaan steken. Ja, oh, oh. Ik wens je veel plezier daar. Uh. Ja, Dank je wel, man. Oké, je wel, En uh, we gaan lekker driften met de tjesto...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 Houd wel rekening met de ras-eigenschappen. Zoals, uh, als ze dus niet de juiste leidingsturing krijgen... dan uh, gaan ze lopen drijven, zoals ze dat dan noemen. En, uh, en dan zijn, want het zijn natuurlijk een paar uh, ja, kinderen, jonge honden... dus dat gaat helemaal los. Uh, dus je moet ze een beetje uh, begeleiden, kort houden... Uh, duidelijkheid geven, hè.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 Uh, zullen we zullen nog even die checklist met je doornemen. Um, ze zijn geboren op 26 april van dit jaar. Uh, ze zijn vanaf uh, gisteren, 4 augustus, zijn ze, uh, plaatsbaar. Kunnen ineens wel bij kinderen. Uh, hoeven dus niet bij soortgenoten, uh, Kunnen bij andere honden. Kunnen bij katten. Dat hebben ze al uh, uitgeprobeerd voor je. Hebben geen speciale verzorging nodig. Zijn gecastreerd en gesteriliseerd. Um,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 Alle informatie en je krijgt ook alle informatie. Zeker, nou dankjewel voor de dieren van de week. Zijn weer leuk? Ja. Zeker, nou dat komt je aan hè. Ja, vorige week hadden we wind uit het uh, zuiden. We konden meegenieten met deze plaat. Duizenden bomen. Amsterdamse avond hebben we het dan over. Ben aan het dromen. Je zit in een auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven. Ik heb alle tijd.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 ik ben er zelf eens door gered. Ja, zometeen krijgen we hem weer na vijf uur natuurlijk. Hè? Onze grote vriend, wat hoor ik nou Fred? allemaal? Fred, hij ja, ja, zit ja, er weer. Ja, ja, ja. We gaan gewoon lekker door met de muziek. Hier is Carol Emerald. Oh ja, lekker. En Riviera Live.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 Het echt de lekkere muziek van de Carol Emerald. Door haar ditmaal met Riviera Live. Uh, wat voor dag hebben we vandaag trouwens, uh, Benno? Is het nog een speciale dag? Ja, het is uh, vandaag Wereld Oesterdag. Oh, lekker ja, lekker ja. lekker. En ik zie op internet dat allerlei uh, vishandelaren of viszaken uh, mandjes oesters aanbieden of zelfs verloten. En uh, nou ja, mocht je ervan houden, ze er zijn. Heb uh, je weet het wel eens gegeten? Niet, dus. ja, ja, ja, ja, ja. Ik zie uh, het niet verkeerd, toch? Nee, ik kan me in ieder geval lang geleden herinneren dat uh, oesters samen met uh, een champagne achter.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 Goed, nou, we wensen maar weer. En ik zou zeggen, uh, we gaan er uh, nog een muziek draaien. En eens even... Zeker, ja, zometeen uh, is Fred weer natuurlijk. Ja, ja, en dan uh, ja. zijn we heel benieuwd wat hij zometeen na vijf uur gaat doen. Ja, ben benieuwd. Voordat hij op vakantie gaat, hè. Dan ja. gaat hij het lekkere weer tegemoet daar. Uh, nou, lekker, lekker weer. <laughs> de, de water, water, heel veel water. Water, water, mh. water, water, water. Bombal verzuipen. Ja, nou, hij gaat het uh, aan. Hij durft het aan naar Kroatië.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 Hallo, Fred. Droog. Goeie. Ja, nog wel. Ja. Nog wel. He. Je gaat het uh, water tegemoet. Maar uh, je zit hoog en droog uh, daar, ja, ja, begreep ik. Ja. Nee, maar dat zit, dat zit prima. Kijk, ik moet natuurlijk wel uh, door zaken heen en zo. Dus uh, om daar te komen. Fred, dus ja. gaat naar Kroatië volgende week. En, uh, ja. Het is een hele lange reis. Uh, dwars door Duitsland. We hebben uh, Google Maps er maar even bij gepakt. Want... Uh, Kom leren, Fred. Hoe ja. lang is het wel niet e autorijden? Uh, als het een beetje mij zit, een uh, uurtje of uh, 19, 20. 19. Oh, jezus, minuutje. Ah, dat doe je toch niet in, in één keer? Dat doen we in één keer. Oh. Oh. Zo. Nou, ga nou. Ja. je wel. Uh, Zometeen eerst een uh, op op entertainment voor ent ent You trouwens. <laughs> <laughs> <laughs> <op> <laughs> ja, Elektrisch mag ook. Moet je twintig keer aan de laadpaal. Die ga je bellen straks, Fred. Ik ga wat mensen bellen. Even kijken. Dan beginnen we met Arnoud mijn plaket. over zijn nieuwe single, uh, s'nachts na tweeën. Nou, die kennen we wel, hè? Ja, s'nachts na tweeën, dan, ja, dan slaap ik, hoor. Een naar beneden. Ja, dan gaan we naar beneden. Met z'n allen, hè? Ja, met z'n allen. Ja, ja. ja, ik bedoel, jij kwam ja. over het drukwerk op het plein. En, uh, en uh, we gaan uh, kijken, hoor. Bellen met uh, Patrick Damien. En zijn nieuwe single heet, het is terrasjesweer. weer. nee. Dat, dat, dat, dat. Dat nou, dat is zeggen. niet echt. Dat is, uh, moet je even na, na maandag weer. Ja, nou, ja. Ik ga het in ieder geval even in Kroatië bekijken. Ja. Oh ja, ja, ja, ja. Hebben ze een lekker bier trouwens in Kroatië? Jazeker. Ja? ja? Ja, ja. Oh ja. ja. Zoals uh, Duitsers dat kunnen maken. Want die, uh, die kunnen heel, heel mooi bier maken. Oostenrijke, uh, Oostenrijkers ook. Ja, ja, ja. Bij, bij Heineken? Niet ook uh, niet verkeerd, Nee. Toch? Maar ja, uh, ik vind het uh, iets fijner van smaak... Uh,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 Volgende week, dag!